On my phone, the language. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. talk dirty to me. Nee, kaas ik ook niet. <laughs> ha. Ah. Jason Derulo hoorde je bij ZFM Zandvoort. Nieuwe editie van ZFM Beachmasters Stalk Dirty. En nog meer lekkere plaatjes komen eraan. Wat dacht je van Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love. Ook straal, ook oh tip. Of zoiets. Het is Frans, hè. Het is niet mijn sterkste kant. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Het pakket moet de telecomsector in Europa stimuleren, de economische groei aanjagen en tegelijk telecomdiensten goedkoper en toegankelijker maken. Kroes constateert dat de sector nog steeds op 28 verschillende markten opereert. Geen enkel telecombedrijf is actief in de hele EU. Aanbieders en klanten hebben te maken met verschillen in prijzen en regels die de markt verstoren. Daardoor heeft Europa een achterstand opgelopen ten opzichte van Azië en de Verenigde Staten. De FNV gaat 30 november een grote demonstratie organiseren tegen het kabinet. Volgens voorzitter Heerts is het bezuinigingspakket van het kabinet Rutte II te veel van het goede. Met een pakket van 6 miljard euro bezuinig je het land kapot, zegt hij. Heerts waarschuwt verder dat het sociale akkoord van eerder dit jaar van tafel gaat als de nullijn voor ambtenaren wordt doorgezet. Maandag vergaat het het ledenparlement van de FNV over de kabinetsplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Steeds meer ouders halen hun kind van de crash. Het gebruik van kinderopvang is in de eerste helft van dit jaar met 13% gedaald, schrijft minister Ascher aan de Tweede Kamer. De daling is opmerkelijk, omdat ouders met kinderen niet veel minder zijn gaan werken. Het lijkt erop dat ouders door de bezuinigingen andere oplossingen voor de opvang hebben gekozen. Bauke Mollema heeft de 17e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen, een rit over 189 kilometer naar Burgos... De Belkin-coureur ontsnapte in de laatste kilometer uit een eerste groep. Die in de slotfase van de etappe was ontstaan. Toen het peloton in verschillende stukken uiteenviel. Na Mollema kwamen de Noor Boasson-Hagen en de Argentijn Richese als tweede en derde over de streep. Het weer, nog wat stevige buien. Morgen, vooral in de zuidelijke helft van het land, nog wat buien. In het noorden, zon en waarschijnlijk droog. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Altijd. Is zin in ZFM? -f -f. Yes, deel 2 van ZFM Beatmasters op 11 september. Zometeen de uitslag van Maurice de Jonge Hond. En we gaan het hebben over Netflix. 106.9! Er is hier Papa Hoeté!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 Anything, I bring, yo, Star like Ringo. War like a rainbow wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like hairs. Hey, he insane. Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. chiller. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been thriller, the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap. One. Got me looking so crazy, my baby. It's so crazy, baby Hey Jay-Z. Hey wie is dat? Ik geloof dat Jay-Z. En ook stroha hoorde je op CFM. Papa Hooté. Maurice de Jonge. Hey papa, ja wat is er zo? N? Maurice de Jonge. Hoe wil je je thee? Maurice de <tie> Jonge. Papa hoe Prima. De Maurice de Jonge hond vraag van vandaag Die ging over een artikel van een uh, 12-jarige persoon. Camilo genaamd. ...die hem elke dag met het OV naar de supermarkt gaat om ham te halen. Dus zou je denken, wat is er nou rara? Nou, Camilo is een hond. Hij weet het allemaal zelf. En daarop uh, sloeg de volgende vraag. Ik reis echt vaak met het OV. Ik ben een echte OV-reiziger. Bedankt voor al jullie uh, inzendingen via de mail stefan.nl. Terechtgekomen op plek 4. Die OV-chipkaart, hè? Dat was toch dat gehackte ding dat een of andere kaart verving om naar een stripclub te kunnen gaan? Prima. Terechtgekomen op plek nummer 3. Ik reis uh, vooral met bus of trein, dat vind ik erg fijn. Optie 2, ik reis vrijwel altijd met auto of fiets. Met het OV reizen vind ik niets. En, terechtgekomen te op plek 1. Ik reis af en toe met het openbaar vervoer, maar vind het niet de meest fijne tour. Dank jullie wel voor al jullie reacties. Via stefan.cfmzandvoort.nl Kortom, ja, de, de, iedereen reist wel een beetje met het OV, een beetje met de auto. Maar we zijn niet echt massaal fan van het OV. Nou, ik denk dat dat eigenlijk een conclusie is die we ook al wel hadden kunnen trekken. Maar ik vind het uh, heel erg leuk om dat van jullie mee te krijgen. Blijf ook vooral mede op jonge hond. Het worden er elke week meer. Meer reacties. Vind ik echt heel erg leuk. Stefan, het Zandvoort.nl. Kan ik nu wel gaan opnoemen, maar ja, dit item is nu al voorbij. Prima! Het is CFM Beat for Masters. Zometeen een ontzettend mooi liedje. Wat Niels Geuzenbroek gemaakt heeft. Take Your Time Girl. Oh, Katy Perry. En dit is Ellie Goulding.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 Gonna let it be. Lee Kouding. Ik denk dat ik nog nooit zo snel me ergens voor ingeschreven heb. Als afgelopen week. Wat is er namelijk aan de hand? De dienst genaamd Netflix bestaat al een aantal jaar. Het is begrooid ooit in Amerika. En dan kon je een bepaald bedrag per maand betalen. En dan stuurden ze allemaal dvd's naar je op. Dus dan kon je zeg maar gewoon voor een bepaald bedrag per maand stuurden zij onbeperkt dvd's aan je op. Je moest je wel weer terugsturen, zeg maar. Dus het, het was een beetje het idee... Je kan uh, gewoon films huren en dan sturen we ze op. En als je gekeken hebt, dan stuur je ze weer terug voor een bepaald bedrag. En um, Dat is toen uh, een paar jaar later is dat het internet opgegaan. Toen dat eenmaal kon met streaming. En dan kon je voor uh, 8, 8 dollar volgens mij, 10 dollar... kan je per maand kan je onbeperkt films kijken. En um, inmiddels, gisteren, vannacht om precies te zijn, 12 uur... is Netflix gelanceerd in Nederland. En ik ben fan. Ik wilde dat al zo lang en ik zat er al zo lang naar uit te kijken... En uh, toen was er ineens dat uh, nieuwsbericht. Om twaalf uur ging het live. En um, om tien over twaalf of zo was ik abonnee. En ik heb er vannacht heerlijk serie zitten kijken. Het is een beetje de Spotify voor films eigenlijk. Het klinkt heel erg als een promoplaatje. Alsof ik van Netflix zelf ben. Nee, ik ben niet van Netflix zelf. Maar ik uh, volg het al een tijdje. En uh, in Amerika zijn ze daar laaiend over. En um, het uh, assortiment is in Nederland nog een beetje beperkt. Ze hebben wel al best wel wat Nederlandse films en zo uh, gefixt. Nog niet alles. Daar zijn ze druk mee bezig. En uh, ook om zoveel mogelijk Amerikaanse series ondertiteld en al hier te krijgen. Maar het, het begin assortiment, als je kijkt wat ze nu allemaal al hebben. En ook allemaal ondertiteld. En een, een, een bon Nederlandse films, ook cabaret-shows van uh, Hans Steeuwen en Claudia de Brij en zo. Ja, het, het aanbod is voor dag één is het echt wel heel erg ambitieus. Dus check het even: netflix.nl. Nogmaals, het geen promotieplaatje. Ik ben gewoon echt enthousiast over Netflix. Maar nachtrust, jongen, het gaat er aan. Het gaat er aan. Misschien is het wel tijd om nu een soort van een filmreviewhoekje te beginnen of zo. Oh, nou dat, je, dat we hier films gaan reviewen. Want ja, ik zie er binnenkort toch genoeg. Ja, maar het is ook lekker, weet je wel. Als je. Ik heb het wel soms met een serie, dan ontdek je een serie. En dan uh, zit je twee dagen te kijken en dan heb je heel seizoen er doorheen. En dan moet je naar de winkel, dvd'tje kopen en nu kan je gewoon lekker doorklikken op Netflix. Echt perfect. Heerlijk. Netflix.nl. Ga checken. Zometeen hier op CFM Daftpunk ook Niels Geuzenbroek komt eraan... ...heeft een liedje gemaakt op de hartslag van een niet-geboren baby. Van een nieuwslezeres en uh, die is ook in tranen uitgebarsten door dat liedje. Uh, prachtig liedje. Take Your Time Girl hoor je zometeen op CFM Zandvoort. naast Katy Perry en haar nieuwste. Raar. Take your time, girl. Mooie boodschap. Hoor die hartslag? Het zou ook zo'n wasmachine kunnen zijn. Nou, dan haal ik heel erg meteen de romantiek van deze plaat weg. Want wat een mooie plaat. Niels Geuzenbroek heeft hem gemaakt, die je nog kent van The Voice. En uh, natuurlijk samen met de Wild Styles hier over Summer. Heeft dus een nieuwe Take Your Time Girl en ook Katy Perry. De nieuwste Roar. Deze is lekker. Misschien wel de beste track van het album. Na get lucky ne Duff Punk CFM. Dit is lose yourself to dance. FM Beachmasters You're the loser yourself to dance Zometeen wil ik je graag even voorstellen aan een persoonlijk favorietje gemaakt door Koning Z Stay the Night samen met Haley Williams sowieso, director Mika binnen een paar tellen eerst je weer update vanavond en vannacht lokaal nog een paar bij je en minima liggen tussen de 8 en 14 graden. Morgen eerst nog een enkele mistbank, daarna een zonnige periode. En in het westen en zuiden nog een enkel buitje. De maximumtemperatuur ligt rond de 19 graden. 106 Hier is straf in de bal en Mika. Oh. but I want the whole world to celebrate, yeah, mm. right about now it's time for everybody to stand up, stand up. We reach our destiny. This is Who We Are. En je hoorde ook Mika en Celebrate. Soms dan uh, ben je al enthousiast bij voorbaat... zonder er iets gehoord te hebben van het liedje. Dat was ook het geval uh, bij Stay the Night... van Zet en Haley Williams. Want soms twee artiesten, weet je wel... als ik bijvoorbeeld kijk naar de Armin van Buren... die heeft ooit een keer een liedje gemaakt met Adam Young... en toen, uh, die is van Owl City... en ik ben best wel een groot Owl City-fan... En ik vind Armin ook echt de ene naar de andere Smash afleveren. Dus daar was ik van tevoren al super benieuwd naar. Omdat het twee artiesten zijn die ik super te gek vind die ineens gaan samenwerken. Hetzelfde geldt de aankomende zaterdag door zijn sjannes Graas samen met Maaike Auwboter in Paradiso. En daar ga ik ook heen, want dat vind ik te gek. Ik vind Maike Auwboter te gek. En uh, Janne Schra ook helemaal te gek. En dan wil je dat gewoon zien, weet je wel, hoe die twee samen iets gaan maken. En dat was ook het geval toen een paar weken geleden DJ Z aankondigde, dat hij een plaat ging maken met Hayley Williams. En dat is dan weer de liedzangeres van Paramore. En Paramore vind ik echt super gek. maken echt toffe plaatjes. Maar totaal anders dan wat Zet maakt. En wat krijg je dan als je die twee bij elkaar gooit? Nou, dan krijg je dus het volgende. I know that we are God, wat awesome. Ik ben zo fan. Seth, Hayley Williams. hoor die op CFM Stay the Night, hè? Even van bijkomen van deze plaat, hoor. Ik vind hem e e echt, echt even. Mijn enthousiasme over deze plaat is zo waanzinnig groot. Wat een top track. Gemaakt door Seth dus. En de zangeres van Haley, of van Paramore, Hayley Williams. Stond in de Ziggo Dome afgelopen week. Schijnt leuk geweest te zijn. Ik was er niet bij, dus ik kan er verder niks over vertellen. Dus zijn beste Mr. Props. U mag, hoor.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 mooi deze, Mr. Props op CFM Waves. Zometeen gaan we jouw plaat draaien op CFM die jij graag wil horen. Je mag hem doorgaan geven via stefan.cfmzonesport.nl Dan krijg jij het laatste woord. Maar uiteraard, ik heb ook een veto. We kunnen natuurlijk niet alles doen, hè? dat zou niet eerlijk zijn. Dus uh, het veto vandaag, dat betekent dat het niks te maken mag hebben met sport. Dus deze ook niet. Hoe mooi die ook is van André Hazes. Daar houden we van. En deze mag dan ook niet. Take me out to the ballgame. Maar daar word ik ook heel zenuwachtig van. Dus dat is ook wel prima. Ja, en dan mag deze ook niet. Hij stond er niet in het systeem van Queen. Dus het is van de soccer champions. Wat op zich wel een goede naam is. We are the champions mag ook dan niet hè. En deze mag ook niet want dit was de titelsong van het WK 2012. En um, deze mag ook niet want, want voetballen doe je met je voet. Dus head over feet mag ook niet. You are the en als we het over voetbal hebben, dan mogen liedjes met een bal erin natuurlijk ook niet, hè? Nee, nee, dus ook crystal ball niet. Voor de rest mag alles als het maar niks te maken heeft met sport. En geloof me, we zijn creatief hier bij CFM. Dus er wordt een hoop afgekeurd. Maar mocht het niks met sport te maken hebben, echt, echt, echt niks met sport... dan is jouw verzoek nu welkom via de mail Stefan@cfmzandvoort.nl. heeft leuk deze. You're the keen crystal Bowl op CFM. En zometeen dus jouw plaat. Jouw laatste woord. Welke plaat moeten we voor je draaien? Mail het naar stefan.cfmsantwoord.nl Mag dus over alles gaan, behalve over sport. Dan is je van harte welkom via stefan.cfmsantwoord.nl Hoor je hem zometeen. We're We're walking these streets like the paper gold. Anyone excuses not to go. Neither one of us wanna take that taxi home. Singing our hearts out, standing on chairs. Spending our time like we we're millionaires. Laughing our heads off, the two of us there. Spending our time. Bye. Neither one of us want to take that taxi home. T T T T op Disco op CFM disco romancing. P um, hey, Beachmasters, er ging even iets fout. Het <laughs> kan ook altijd uh, weer niks anders zijn dan een raar einde. hè. Hey, dat hey. was CFM Beachmasters van 11 september 2013. En wat gebeurde er eigenlijk in dit volle programma? Goeie vraag, leuk dat je hem stelt. Laten we eens bekijken. Um, CFM Beachmasters, 11 september 2013. Waarin we 9-11 herdachten... Het is inmiddels alweer twaalf jaar geleden dat er vier vliegtuigen gekaapt werden. Twee daarvan uh, die gingen in het World Trade Center, in beide torens. Uh, eentje ging er in het Pentagon. En eentje die werd er gekaapt, weer teruggekaapt, zeg maar. Door de, bus of door de bemanningsleden. Die overmeesterden hen. De CFM-luisteraars bleken niet zo'n fan te zijn van het openbaar vervoer. Mensen gaan wel met de trein of met de bus, maar als het kan, proberen ze dat liever te vermijden. Netflix. En zowel Netflix als Z. Die worden met de open armen ontvangen. En dan hebben we nog het laatste woord. En eigenlijk vind ik het niet kunnen. Maar goed. Hey, de luisteraar is koning. En uh, whatever. Uh, oh, ik durf het echt niet. Ze het gewoon niet doen deze week. Gewoon niks. laatste woord. Gewoon doei. Zoek tijd met ze allen. Nee, kennen we niet maken. Het laatste woord deze week. Is voor Lisa. En ik vraag me oprecht af. Waar ze deze plaat vandaan heeft. Maar ze wilde hem horen. Prima dan. Oh, ik wil het niet zijn. I don't, I don't wanna be. Oh my god. Nou goed, kom maar Spice Girls.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 But then